Het is door al meegens met het NOS-journaal. Lionel met dieke verhoudingen gebracht. De conservatieve Partido Popular van premier Rajoy... ...wint volgens de voorlopige einduitslag wel iets... ...maar lang niet genoeg voor een absolute meerderheid. De sociaaldemocratische PSOE blijft de tweede partij. De linkse partij Podemos eindigde als derde. De nieuwe verkiezingen waren nodig omdat er na de vorige... ...een half jaar geleden geen coalitie kon worden gevormd. Het nablussen van de brand in de Meern gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Het vuur ontstond gisteravond in een grote loods met koelcellen... waar fruit was opgeslagen. Rond half twee vannacht meldde de veiligheidsregio... dat de brand onder controle was. Er alleen nog werd nageblust, maar een uur later laaide het vuur toch weer op. De Duitse acteur die Horst Szymanski speelde in de serie Tatort is overleden. Hij was vooral bekend van de serie die in Nederland... in de jaren 70, 80 en 90 werd uitgezonden door Tros en Avro... Guts Georg overleed eerder deze maand en is een week geleden al begraven. Hij was 77 jaar. De NS gaat mensen met een persoonlijke OV-chipkaart waarschuwen als ze zijn vergeten uit te checken. Treinreizigers die zich hiervoor aanmelden en vergeten uit te checken, krijgen na een paar dagen een mailtje. Daarmee kunnen ze het teveel afgeschreven bedrag terugkrijgen. Op vaste trajecten krijgen reizigers met de NS Extra-dienst het bedrag automatisch terug. In 2014 leverden reizigers die vergaten uit te checken de vervoerders ruim 16 miljoen euro op. Het weer eerst veel bewolking met wat regen. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. De VFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vanochtend vooral vertraging naar Amsterdam vanuit Den Haag op de A4 tussen Ipenburg en Zoeterwoude... Op de A6 stad Muiden, zo'n 20 minuten vertraging tussen Almere Stad en Knoop Muidenberg. Ook zo'n 20 minuten vertraging in de file op de A8, Zaandam-Amsterdam tussen west en knoop en Zaandam. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen tot en Tiel West, 3 kilometer. a 27 Utrecht-Preda, 11 kilometer tussen Lexmond en Werkendam. Dat is een kapotte vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Daarom is de rechte rijstrook dicht. De kan vanaf knooppunt even omrijden over de A2 en de A59.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 Nee, geen Albert Jan Vos, maar Cor Drey, de man die vandaag overuren maakt. Goedemiddag, Cor. Ja, goedemiddag, Rob. Zo, zit je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Mooi. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen tussen twee en vijf? Ja, vanmiddag gaan we om uh, een uurtje of uh, kwart over twee... wat uh, Zandvoort Nieuws in het kort doen. En om half drie het ZFM Weerbericht van Nico Schreuter. En verder heel veel uh, andere berichten waarschijnlijk. Want er gebeurt weer voldoende. Er gebeurt weer voldoende. Het is zomer. En uh, ja, in Zandvoort bruist het altijd...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 Die is zich aan het voorbereiden op zijn holiday in Spain, dus... Nou, dat komt ook wel helemaal goed. 40 beste platen van Europa keurig netjes op een rij uh, gezet horen. Luisteren naar de collega Maurice Mulder. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 met de Eurobreakdown. En plaatje nummer 1, wat we zojuist voor je draaiden, was afkomstig uit de hitlijst. Jood de Koens en Girl Gevolgd door Sister Sledge en Frankie. Kan jij die man niet uh, wegsturen? Hij Frankie. zou toch uh, op vakantie gaan?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 je ZFM niet alleen op radio, maar we zijn er ook 24 uur per dag op tv. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via SIGO, ga dan naar kanaal 40. Ik heb zin in de zomer, hier is Bailaar. in de zomer is, in Salvoort, hoorde de single van Elvis Crespo. Ja, ken je die nog? Ik ken hem, van hem wel, Van Swaffa Mente. Voetjes van de vloer. Voetjes van de vloer. Lekker meegedast met Bijlaar. Wil je trouwens live meekijken in de studio? Dat kan via www.cfm-live.nl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 als oh, zo dadelijk het zien, van weerbericht, maar eerst Mike Posner. was cool. fuck it, was I'm living up in LA. I drive a sports car just to I'm a real big baller, cause I made a million dollars and I spent it on girls and shoes. you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off the roller coaster and the look on me.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 I'll yeah. you.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 Deze wolk drijft snel voorbij. Dat duurt nog wel even, wat voorlopig toch nog bofwolk weer. Helaas geen holiday in Spain voor ons, maar wel voor Albert Jan. Daar komt hij weer aan, Vosje.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 Als besluit en laat m'n schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit, een vluchtweg naar een nieuw begin. We well, maar Dress me up in pink and white We may be just a little fuzzy Potted later tonight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 De Bluff en de Counting Crows. Ja, dan gaan we het hebben over Independence Day. En dan kijken we niet terug op van de week hè, met Engeland. Nee, dat was... Dat was Oké, okay, Independence it. Day voor ja, Engeland. Dat, ik zat al eens te denken, juist ja, kan Zandvoort ook niet ergens uitstappen... want dan krijgen we zo'n leuke verborstering van het woord, hè. Ja. Hebben, it. <laughs> ja, hè, dan kan je hem eindelijk plaatsen, heerlijk. Eindelijk, eindelijk. Jam, eindelijk. Ja, we uit de veiligheidsregio Kennemerland kunnen stappen of zo. Kunnen we <laughs> de petitie. Ja, seksit. Ja, heb je het vanmorgen nog met uh, Niekmeijer Meijer over gehad, of niet?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 Dus het was een aardig gesprek, ook een beetje emotioneel, want er was uh, bezoek gekomen uit, uh, uit Zambia. Want het is zo dat uh, vorig jaar natuurlijk een meisje is, is verdronken, dat was een uh, 20-jarige toeriste. En die was vorig jaar met haar Duitse uitwisselingszin een dagje naar Zandvoort gekomen om uh, ja, nog van het mooie weer in het zand te genieten. De nou, zwempartij in de Noordzee uh, werd daar fataal. Want uh, ze was niet bekend met muien.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 Tout son charme quand je chante la la la la la parce que moi j'aime me balade Bum bum bum bum bum Het is van Chris Cap en Willie William. Dat was Paris. Ja, ik waar, hoor. Ja, hier is eens kijken. Ja, hier is In een cirkel. Come on! Even. You're inner circle en sweat ah, la la la long. Het is twaalf minuten voor drie uur. Zo dadelijk gaan we het nog hebben over onder meer de schelpenkar. Ja, daar weet mijn collega Cor Draai alles over. Maar eerst gaan we terug naar de jaren tachtig. doen we met deze single van de Swing Out Sister. Hier zijn ze met Breakouts.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 Wanneer precies, dat weten we nog niet. Maar dat gaat waarschijnlijk uitgebreid uh, met veld, Pantam en Bombari uh, plaatsvinden. Dus ik ben benieuwd. Dat zal misschien uh, deze zomer nog worden, Rob. Oké, okay, houden wow, het in de gaten. Dank je wel, Cor. En heb je ook zo'n honger alweer? Culinair Zandvoort? Ja, oh ja. Ja, dat vindt dit weekend plaats op het Gasthuisplein. CfM Zalvoort, je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de Euro Breakdown. En ook deze van uh, Dua Lipa en Biedewan staat daarin genoteerd. Ja, zo dadelijk gaat het uh, beginnen, hè? de eerste achtste finale wedstrijd uh, van uh, het EK voetbal in Frankrijk. En zo dadelijk om drie uur uh, begint dus de wedstrijd uh, Zwitserland tegen Polen. En ook die gaan we in het uh, tweede uur van CfM uh, Zalvoort op zaterdag in de gaten houden.